Beste acteur werd Daniel Day-Lewis. Hij kreeg een beeldje voor zijn vertolking van president Lincoln... in de gelijknamige film. Day-Lewis is nu de eerste man die drie keer de Oscar... voor beste acteur heeft gewonnen. Beste actrice werd Jennifer Lawrence. In Silver Linings Playbook speelt ze een werkloze seksverslaafde weduwe. In de categorie beste regisseur won Ang Lee. Hij regisseerde Life of Pi over een Indiaanse jongen... die ruim 200 dagen op zee moet overleven. Voor die film kreeg de Nederlandse animation director Erik-Jan de Boer... samen met drie collega's een Oscar voor de beste special effects. En de Oostenrijkse film Amour werd beste buitenlandse film. In het kantoor van de advocaat in Waalre, die vorige week werd beschoten... heeft vannacht brand gewoed. Die brand brak rond kwart over vier uit in het pand aan de markt in Waalre. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er wordt een onderzoek ingesteld om te kijken of de brand is aangestoken. De advocaat uit Waarderen werd vorige week vlak bij zijn huis beschoten... terwijl hij in zijn auto zat. Hij raakte niet ernstig gewond. Wie de schutter was, is nog niet bekend. Consumentenorganisatie Foodwatch wil dat er een strenge wet komt... tegen marketing voor ongezonde producten die bestemd zijn voor kinderen. Veel van die producten zijn te zoet, te zout of te vet. Van de beloofde zelfregulering in de levensmiddelenbranche komt volgens Foodwatch helemaal niets terecht. De organisatie start daarom vandaag een zogenoemd burgerinitiatief. Er zijn 40.000 steunbetuigingen nodig om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen. De wet zou ook een gezond aanbod van producten moeten stimuleren. Honderden boerenbedrijven in Duitsland worden ervan verdacht fraude te hebben gepleegd met eieren. Ze zouden veel te veel legkippen in hun stal hebben om hun eieren nog te mogen verkopen als biologisch, schrijft de Spiegel. De Duitse justitie is al sinds september 2011 bezig met een onderzoek naar de illegale praktijken. Volgens de Spiegel zijn honderden boerenbedrijven geïnspecteerd en doorzocht. Ook bedrijven in Nederland en België zouden gedupeerd zijn. Die bedrijven hebben mogelijk ook wetten voor dierenwelzijn overtreden. Er zijn nog geen aanklachten ingediend, maar naar verluidt staat vast dat miljoenen eieren ten onrechte met het biolabel zijn verkocht. President Raúl Castro is gekozen voor een tweede termijn van vijf jaar. Het Cubaanse volkscongres stemde in met de voordracht van de 81-jarige Castro. Raúl Castro is de broer van de Cubaanse revolutionair Fidel Castro. Die verscheen vandaag voor het eerst in jaren weer in het Cubaanse parlement. Het was pas de tweede keer sinds 2006 toen hij ziek werd. Raúl Castro heeft al gezegd dat hij niet van plan is om na 2018 door te gaan. Hij vindt de tijd worden voor een nieuwe generatie. Reizende ster Miguel Díaz-Canel wordt de nieuwe vicepresident. De 52-jarige Díaz-Canel is nu de eerste in lijn om Castro op te volgen. Hij is tevens de hooggeplaatste Cubaan, hoogstgeplaatste Cubaan... die niet direct betrokken is geweest bij de Cubaanse revolutie in 1959. In Peru is een fotograaf van een van de grootste kranten van het land doodgeschoten. Hij werd voor zijn huis in de hoofdstad Lima vermoord. De politie maakte op een persconferentie bekend dat de fotograaf met zijn auto wilde vertrekken toen iemand twee keer op hem schoot. Hij werd geraakt in zijn hoofd en zijn borst. De schutter ging er vandoor in een auto die klaarstond. De politie van Lima zei nog geen idee te hebben wat het motief is geweest. De nieuwe Zuid-Koreaanse president Park heeft Noord-Korea opgeroepen zijn nucleaire programma te beëindigen en te kiezen voor vrede en gezamenlijke ontwikkeling. Park deed die oproep in een toespraak die ze hield rond haar inauguratie. De oproep van Park komt nog geen twee weken nadat Noord-Korea zijn derde kernproef had uitgevoerd. De ondergrondse kernproef was de eerste onder de leider Kim Jong-un.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 Een van de verklaringen die worden gegeven... is het slechte weer in het noorden van Italië. Vooral bij Milaan heeft het gisteren vrijwel de hele dag gesneeuwd. Dan het weer. Vandaag bewolkt en af en toe natte sneeuw of motregen. Door 2 tot 4 graden en de wind neemt af. Morgen en woensdag vrijwel overal droog en 4 of 5 graden. Donderdag en vrijdag, wat vaker zon. S'nachts is het rond het vriespunt. Aan ah, WBN verkeersinformatie in het zuidoosten van het land is het plaatselijk glad door sneeuw en bevriezing. Alles bij elkaar nu 40 kilometer file. Met een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Beverwijk. Daar staat 5 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. En er is vertraging bij de spoorwegen. Want tussen Dordrecht en Lage Zwaluwen rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding. En de vertraging kan oplopen tot meer dan een uur.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 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlid van max.nl. Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. De opkomst voor de verkiezingen in Italië is nog niet zo groot... maar de Italianen hebben vandaag nog de kans. Italianen in Nederland schamen zich eigenlijk voor de Italiaanse politici. Dan moet je bewijzen dat niet alle Italianen zo zijn... zoals de clowns op tv in Italië. Afghaanse president Karzai zet Amerikaanse troepen uit hun provincie... hoort uw correspondent Lucas Waagmeester zo over. En de Oscar-uitreiking was een lange zit... maar leverde toch wel wat verrassing op. Die lange zit zijn toch filmliefhebbers over de hele wereld opgebleven. Afgelopen nacht werden ze uitgereikt in Los Angeles, de Oscars. En Michelle Obama, de vrouw van de president, maakte de Oscar voor de beste film bekend. And now for the moment we have all been waiting for, and the Oscar goes to Argo. I know what you're thinking, uh, three sexiest producers alive. Daniel Day-Lewis, Lincoln. We stepped out upon the world stage now, now, with the fate of human dignity in our hands. Blood's been spilt to afford us this moment, now, now, now.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 en de And the Oscar goes to Miss Anne Hathaway. Ik had dream my life would be so different from this hell. It came true. Oh, thank you so much to the Academy for this and for nominating me with Helen Hunt. Jackie Weaver, Amy Adams en Sally Field. Ik all so allemaal zo it's it's Het is gewoon zo'n honor. Dank je. En die zucht was van Anne Hathaway. Oscar kreeg zij voor de beste vrouwelijke bijrol... voor haar rol in Les Miserables. Beste film, Argo. Beste acteur, Daniel Day-Lewis, voor zijn rol in Lincoln. Beste actrice, Jennifer Lawrence. Silver Linings, Playbook. Beste regisseur, Ang Lee, Life of Pi. Christopher Waltz was beste mannelijke bijrol in Django Unchained... Alle prijzen ziet u op nos.nl en daar hebben we ook een live blog bij gehouden over de Oscars. Praat ik over door straks na half acht met filmrecensent Dana Linzen. In Italië gaat zoals gezegd het stemmen vandaag verder op de tweede dag van de algemene parlementsverkiezingen. Stembussen sloten gisteravond na dag één met een opkomst van zo'n 55 procent. Dat is minder dan bij de vorige verkiezingen in 2008. Correspondent Rob Soutberg was net voor sluiting bij een stembureau in zijn wijk in Rome. Voor het stemlokaal in Monteverde Monteverdevic, Joonwijk. Net aan de andere kant van de rivier van Rome. En ja, zeggen mensen hier, het is makkelijk. Ik heb mijn keuze lang bepaald wat ik wilde gaan stemmen. Meneer die hier buiten staat te wachten met zijn hond. Het zijn hele lastige verkiezingen waar we nu voor staan. Er doen zoveel partijen mee, er worden zoveel dingen geroepen maar ik hoor zo weinig oplossingen. En terwijl de ene kant van de stad op zijn kop staat... vanwege het vertrek van Paus Benedictus... op hetzelfde moment hier de verkiezingen in Italië... zo'n 900 parlementariërs worden hier gekozen... Mensen, en dat wordt hier wel aangegeven, als een van de problemen hier... die eenmaal in het parlement gaan beginnen met een salaris van 10.000 euro per maand. Het instand houden van een parlementair systeem in Italië kost 4 miljard euro. En ook dat wordt hier gezien als een probleem. En een vrouw hier met een muts op het koud buiten zegt... ik wist al heel lang wat ik wilde gaan stemmen, het wordt, het wordt een makkie voor mij... We zijn het schoolgebouw even binnengelopen en hier hangen de lijsten aan de muur van alle partijen waar de mensen op kunnen stemmen. Het zijn bij elkaar bijna 200 partijen die meedoen aan deze verkiezingen. Er zitten partijen tussen tegen hoge belastingen, de partij voor de artiesten en dichters. En bijvoorbeeld hier ook de, jawel, de Boenga Boenga partij doet mee. È ancora presto per dirlo, ma l'affluenza è al 25%. Speriamo di arrivare domani almeno un'affluenza da un'azione giusta. Devar name is here namens de PD die hier staat zegt zo'n 25% van persone che die mogen stemmen is nu al geweest. Laten we hopen dat er maandag nog wat meer komt. Zijn ze belangrijk de verkiezingen van vandaag? Sì, molto, perché stiamo vivendo un brutto periodo. Stiamo vivendo un brutto periodo che non vivevamo più dal dopoguerra. Een vrouw die hier voor de school wacht, die zegt het zijn hele belangrijke verkiezingen. Zo'n beetje alles staat hier op het spel. De gezondheidszorg, werkgelegenheid, de economische crisis. Wat we hier vandaag beslissen, is ontzettend belangrijk voor de jaren die nu voor ons liggen. Het is alles, economisch, het werk, de studie. Ik doe psychologie. Hier is mogelijkheid om psychologie te crede nessuno. De dochter die ernaast staat, die ik het nog eens vraag: wat staat de nieuwe regering nou eigenlijk te wachten? Die zegt: Ik zie het gidswart in de toekomst van dit land. Ik ben 23 jaar, ik studeer psychologie en ik word afgedaan als een zot die zich nog bezighoudt met de toekomst. Gentlemen die zeggen: 'Magia'. la psychologie is magia. Ignoranti. En zo gaat het stemmen hier nog door tot drie uur in de middag. Snel daarna komen de eerste betrouwbare peilingen naar buiten. En nog voordat de paus zijn ring heeft ingeleverd en plaats maakt voor de volgende... zullen we weten welke koers het opgaat met de nieuwe Italiaanse regering. Op Zuidberg vanuit Rome. Inmiddels zijn de stembureaus in Italië weer opengegaan. Om zeven uur was dat. Tot drie uur vanmiddag kunnen de kiezers dan nog hun stem gaan uitbrengen. En rond die tijd wordt ook de eerste voorlopige uitslag bekendgemaakt. Op Zuidberg spreek ik later nog deze uitzending. De Afghaanse president Karzai heeft er genoeg van. Hij wil dat de Amerikaanse special forces niet langer hun gang kunnen gaan... in de provincie Wardak, vlakbij de hoofdstad Kabul. Want die Amerikaanse militairen zouden burgers ontvoeren, martelen en zelfs vermoorden. Zuid-Azië-correspondent Lucas Waagmeester, Lucas. Klopt dat? Gaan die Amerikanen daar uh, zo te keer? Uh, dat uh, weten we niet. Dat uh, zijn allemaal geheime operaties. Uh, de ISAF zegt dat we, we gaan het uitzoeken en reageert verder eigenlijk niet. Uh, maar ja, Karza, die zegt het de laatste tijd hardop: hè. het wachten is tot de Westerse troepen ons land verlaten. Hij heeft er echt zin in. En uh, ja, wat hier gebeurd is, kijk, de Afghaanse regering zegt dat ze al maandenlang klachten krijgen van burgers in Wardak. Dat de Amerikaanse special forces, commando's, zich daar vreselijk misdragen. Afgelopen week kreeg de regering in Kabul een delegatie op bezoek uit Wardak. En die had volgens de Afghaanse regering uh, bewijzen bij zich van verdwijningen. Onschuldige burgers die gedood zijn door Amerikanen. Burgers die worden lastiggevallen. een Hele reeks incidenten. En Karzai die zegt gewoon, het is genoeg. Binnen twee weken moeten die special forces... Wardak hebben verlaten. Ja, dat kan hij wel met genoegen zeggen. Uh, Lucas, maar die special forces zaten vast niet voor niks in die provincie Wardak. Heeft dat gevolgen als zij vertrekken? Nee, dat klopt. He. Wardak is ontzettend belangrijk. De provincie ligt vlak ten zuiden van Kabul. Je zegt het zelf net. De Amerikanen die zeggen als we Wardak moeten prijsgeven... dan komt de hoofdstad rechtstreeks in gevaar. En het is er echt onrustig. He. Er is veel verzet van de Taliban. De lente komt eraan. In de warme maanden is er ieder jaar veel druk van de Taliban daar. Dus dit is een beetje wel linkersoep wat Karzai hier doet. Je kunt zeggen, hij speelt hier een beetje poker... maar hij moet tegelijk ook laten zien dat hij luistert naar de wensen van de bevolking. Ik denk wat je hier ziet is echt een trend richting 2014. Hè, het vertrek van de NAVO, dat pushen van de Afghanen. Ze kunnen niet wachten tot het 2014 is, lijkt het wel. De Amerikanen die zullen op hun beurt natuurlijk al hun diplomatie gaan inzetten... Ja, om te kijken of ze toch niet de scherpe kantjes van dit verbod... in ieder geval uh, kunnen wegpoetsen. Ja, want dat is natuurlijk wel de vraag... Hè, van, van zullen de Amerikanen naar Karzai luisteren? Ja, dat is een lastige. De Amerikanen kunnen natuurlijk geen dingen doen... die de, die de regering Karzai pertinent niet wil. Hè. Zo zit de deal al lang niet meer in elkaar. Maar dit toont vooral de spanning, denk ik... die er heerst tussen de regering Karzai en de NAVO-droepen Karzai... Hij gaat steeds te tekeer... Hij verbood eerder deze maand uh, de Afghaanse troepen... nog langer luchtsteun in te roepen hè, van NAVO-vliegtuigen. Die beslissing past in hetzelfde straatje. Ook toen was er redenatie, er vallen te veel burgerdoden. De NAVO moet echt een stap terug doen als het aan Karzai ligt. En je kunt zeggen, dit is ook wel een onderdeel van het onderhandelingsspel... Hè, wat er nu gaat komen over wat moet er gebeuren na 2014. Want die beslissing, in hoeverre mogen de Amerikanen... nog actief zijn in Afghanistan na 2014, die beslissing die moet nog vallen... Het zijn dit soort momenten waarin Karza echt met zijn vuist op tafel slaat. Die zullen de sfeer aan die onderhandelingstafel denk ik zeker gaan bepalen. Lucas Waagmeester over de buitenlandse troepen in Afghanistan. Vorige week werd advocaat Sanders beschoten... en vannacht werd zijn kantoor in brand gestoken. Straks laatste nieuws daarover van de politie. Hier is de verkeersinformatie bij de AWB John Bakker. Met uh, iets meer dan 40 kilometer file, verdeeld over 11 files... valt allemaal reuze mee, niet al te veel bijzonders aan de hand. De meeste vertraging op de A9, van Alkmaar naar Amstelveen... bij knooppunt Beverwijk, 6 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. Ook 6 kilometer op de A28, van Zwolle naar Utrecht, bij Leusden... En op de A50 van Arnhem naar Osspeck op het Valburg, ook daar 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Ooster. PostNL komt straks met de jaarcijfers en maakt een nieuwe grootscheepse reorganisatie bekend. Verwachting is dat er weer een fors aantal arbeidsplaatsen op het spel staat. Straks naar achteren hoort u de details van de voorzitter... van de Raad van Bestuur van PostNL. Ik spreek met haar in het Radio 1 Journaal, na acht uur dus. Tot die tijd zit Mark Robin Visser in Utrecht... op de bank bij postbezorger Herman Schulte. Ja, ik vroeg net aan meneer Schulte: vindt u het nou, nou spannend, die, die nieuwe reorganisatie... die vandaag wordt aangekondigd? En toen zei u, meneer Schulte. Nee, niet echt. Want ik vermoed, Waarom niet? Ik vermoed dat de reorganisatie meer op het niveau van de voorbereiding... Plaatsvindt en mogelijke wijze. Wat is dat dan, voorbereiding? Waar is dat? Nee, dat is, uh, de, in Utrecht gebeurt het nog op een paar kleine uh, centra. Maar uh, in feite zijn er uh, sinds die reorganisatie in 2004 uh, een aantal grote voorbereidingscentra. De bedoeling was dat er negen voor heel Nederland zouden komen. Waar de post dus gesorteerd werd op volgorde van de loop, uh, werden gezet. Valt daar iets te bezuinigen? Valt daar iets te, te reorganiseren, denkt u? Uh, die grote voorbereidingscentra, die negen grote voorbereidingscentra, die zijn één grote mislukking geworden. Ah, het zijn er nog geen negen. Uh, de eerste die ze opgezet hebben. Uh, daar is het zo'n groot chaos geworden. Uh, dat dat waarschijnlijk niet doorgaat. Wat denkt u wat er, wat er nu aangekondigd gaat worden vandaag? N nou, ik vermoed dus dat ze. Dat, uh, deze grote negen centra gaan vervangen door wat kleinere regionale centra. Uh, waarschijnlijk ook omdat ze dan op één plek minder mensen nodig hebben. Want dat was bijvoorbeeld een groot probleem Nieuwegein. Zorg, hoe vaak haal je al die mensen vandaan... die midden in de nacht voor een paar uurtjes komen werken. Wat heeft u zelf voor uh, dienstverband, als ik dat zo mag noemen? Uh, ik heb een, uh, een vast contract uh, voor twintig uh, uur. Moet u daarvan rondkomen? Uh, met mijn eigen de aanvullende inkomsten kan ik daarvan leven, ja. Wat doet u dan als aanvulling? Ik ben uh, kunstschilder. Aha. En in deze tijden van crisis is dat geen zekere bron van inkomsten, nee, moet ik eerlijk zeggen. Dus u bezorgt de post erbij om een soort basisinkomen? Dus, een basisinkomen, zodat je altijd terug kunt vallen... en dat je uh, de, de wisselingen in, inkomsten uh, kunt opvangen. Maar twintig uur post bezorgen per maand, wat, wat, wat verdienen? Per week, per week, per week. Het uh, is minimumloon, hè? Dus uh, wat is minimumloon? je uh, minimumloon mee? In je minimumloon mee? Het, minimumloon mee. het wordt uh, betaald in uh, minimumloon. En dat is gezien de arbeidsomstandigheden uh, Soms, als u uit het raam kijkt... Waar dus Wind, de... regen... Uh, <laughs> is dat soms erg weinig. Ja. Uh, vandaar ook dat het verloop heel erg groot is onder postbezorgers. Heeft u wel eens post gedumpt? Nee, nee, nee, nee. ik ben, ik ben er erg netjes. Ik ben nog ouderwets opgevoed. Als ik ergens voor betaald word, dan doe ik dat ook. En dat is, uh... Maar het is natuurlijk wel een risico wat genomen werd toen ze met postbezorgers gingen werken. Uh, mensen uh, natuurlijk een beperkt contract kregen. De meeste mensen hebben geen twintig uur, maar iets van tien of acht uur per week. En voor het minimumloon, dan is natuurlijk de, de, de motivatie van mensen erg gering. Uh, de controle op de uitvoering is beperkt. Want de kerntaak van het bedrijf is op grote afstand geplaatst. Je hebt er, mensen hebben geen zicht, maar op de post wordt bij een depot opgehaald. En dan moet je maar hopen, vertrouwen, dat de mensen het ook bezorgen. Want er is geen band tussen de bezorger en het bedrijf meer. Weet je wat ik ga doen? Ik ga zo eens even naar het bedrijf toe, naar Nieuwegein. Veel succes, zou ik zeggen. Heeft u nog een vraag voor mij voor het verdeelcentrum in Nieuwegein? Nee hoor. Nee. nee. nee. U gaat gewoon straks ergens op nee. post aan de radio zitten en dan horen we het wel. Goed zo. Herman Schulten, hartelijk dank en een goede dag vandaag. Ik hoop in Visser vanuit Utrecht en nu dus op weg richting Nieuwegein. In een advocatenkantoor in Waalre is vanochtend vroeg brand uitgebroken. Het gaat om het kantoor van advocaat Marcel Senders. Vorige week werd hij vlakbij zijn huis beschoten... Nooitje Schijnl van de politie, goedemorgen. Goedemorgen. We spraken een uur geleden ook. Toen was de brand net onder controle. Heeft u inmiddels wat meer informatie over wat daar gebeurd is? Nee. Op dit moment zijn onze technische rechercheurs onderweg. Die gaan zodra het iets lichter is aan zijn een sporenonderzoek beginnen. Om te kijken of er sprake is van brandstichting. En pas dan zullen we meer gaan weten. Zoals gezegd, het gaat om het kantoor van die advocaat Marcel Senders. Vorige week beschoten. Wordt daar rekening mee gehouden bij het blussen van zo'n brand? Uh, nou, op het moment van het blussen van een brand zal altijd gekeken worden hoe eventuele sporen uh, geboren kunnen, kunnen blijven. Maar het belangrijkste is dat, uh, het belangrijkste is dat de brand op zo'n moment geblust wordt. En dat, daar, dat het niet overslaat op andere panden. Uh, en we zullen inderdaad uh, nu verder kijken uh, wat daar uh, de oorzaak van de brand is. Ja, Het is niet helemaal uniek, maar u stuurt dan wel met, met de brandweer ook politiemensen mee? Ja, dat gebeurt inderdaad vaker dan in dit geval ook gebeurt. Zeker uh, gezien uh, uh, de incidenten die er wel uh, hebben plaatsgevonden het afgelopen jaar. Uit uh, veiligheidsoppunten zijn er inderdaad agenten meegereden. Ja, er was uh, inderdaad sprake van, van drugs en drugshandel hè, daar in, de, in de regio. Heeft u enige aanwijzing dat er verband is tussen het brand en de aanslag? Nee, geen enkele. Um, sowieso moet ook nog onderzocht of er sprake is van brandstichtingen. Het kan ook nog een andere oorzaak hebben. En pas dan zullen we enigszins verbanden kunnen gaan leggen, of juist helemaal niet. Nooitje Schijndel van de politie. Hartelijk dank. Oké. Okay. Gaan we naar Cyprus, want daar zijn de verkiezingen beslist. Gisteren won de rechtsliberale kandidaat Nikos Anastasiadis. Anastasiadis, moet ik zeggen. Wel goed uitspreken, Connie Kees. Ja, moeilijke naam. Ja, ja, ja, ja dus de uitslag is ook voor de rest van de EU belangrijk. Omdat Cyprus in grote financiële nood verkeert, Connie. Nou krijgt hij de zware taak om die crisis te bezweren. Hoe gaat hij dat doen? Nou, de nieuwe president zal zo snel mogelijk uh, de onderhandelingen met het IMF en de Europese Unie hervatten over een steunplan voor Cyprus. Acht maanden geleden heeft Cyprus die financiële hulp uh, aangevraagd, maar er is nog steeds geen akkoord. Nou, het land heeft uh, een lening van ongeveer 17 miljard euro nodig om de economie en de banken te redden. Dat, dat lijkt niet zoveel uh, als je het vergelijkt met hulp aan andere Europese landen. Maar voor Cyprus is het dat wel. Het is namelijk evenveel als haar bruto nationaal product. En dat betekent dus dat er bezuinigd moet worden... om de schuldenlast niet enorm te laten stijgen. Maakt het voor, de crisis, voor het oplossen van de crisis eigenlijk uit welke president er zit? Want men zegt het geld er sowieso op in Cyprus. Ja, nou, dat, dat, ik denk dat dat wel degelijk uitmaakt. Uh, de, de vorige communistische president, die zich overigens niet herkiesbaar had gesteld... was niet bereid tot uh, ja, ja, zware bezuinigingen. Hij wende zich tot Rusland en kreeg uh, een lening van 2,5 miljard. Uh, maar dat bleek niet voldoende. En nu bezwijkt Cyprus bijna onder de schuldenlast. Uh, de banken uh, hebben zware klappen gekregen... Onder andere door de herstructurering bij, uh, van de Griekse schuld. Maar ja, Anastasiadis is een, is een no-nonsense politicus. Hij lijkt wel bereid tot compromissen en bezuinigingen. En zijn voordeel is ook dat hij uh, nauwe banden heeft... met Europese regeringsleiders, vooral centrum rechts. Maar ja, het zullen natuurlijk geen makkelijke onderhandelingen worden. Ja, heeft hij daar dan ook wel zijn overwinning aan te danken? Aan zijn opstelling? Ja, hij heeft zijn overwinning daar zeker aan te danken. En, en zeker ook aan de onvrede bij de Cyprioten over het beleid van de, van de vorige regering, zal ik maar zeggen. Um, maar hij zal wel wat uh, obstakels moeten overwinnen. De, bijvoorbeeld dat de steun aan Cyprus ook slecht valt... na recente beschuldigingen over belastingontduiking... en het witwassen van zwart geld door Cypriotische banken. He, die worden gezien als vrijhaven voor rijke Russen. En Cyprus zegt wel dat alle internationale regels worden nageleefd. Maar de nieuwe president zal dus ja, moeten aan Tonen dat, uh, dat hij een betrouwbare partner is. Ja, Het zijn, het zijn dat soort uh, verhalen. En het feit dat er op Cypriotische banken ongeveer 20 miljard euro aan zwart geld van Russen staat, uh -huh. is dat uh, veel uw landen vinden dat Cyprus dat bankentoezicht ook maar eens moet gaan verscherpen. Zit dat er onder de nieuwe president in? Nou ja, hij heeft wel aangegeven dat, uh, dat daar inderdaad uh, iets uh, mee moet uh, gebeuren. En ja, de vraag is nu, uh, gaat hij dat echt doen en hoe gaat hij de onderhandeling in? Connie hoorde u over de verkiezing op Cyprus van Nikos Anastasiadis.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 Oscar Night is weer achter de rug en Zuid-Koreaanse president Park begint met een oproep aan Noord-Korea. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. In Los Angeles werden vannacht weer de Oscars verdeeld en de First Lady Michelle Obama mocht de Oscar voor beste film uitreiken. Now for the moment we have all been waiting for and the Oscar goes to Argo. De film van regisseur Ben Affleck, Argo, was in totaal zeven keer genomineerd... en won ook in de categorie filmmontage en aangepast script. En die film gaat over een groep Amerikaanse gijzelaars in Iran eind jaren zeventig. Beste acteur werd Daniel Day-Lewis. Hij kreeg een beeldje voor zijn vertolking van president Lincoln in de gelijknamige film. En beste actrice werd Jennifer Lawrence. In Silver Linings Playbook speelt ze een werkloze seksverslaafde weduwe. In de categorie Beste Regisseur won Ang Lee. Hij regisseerde Life of Pi over een Indiaanse jongen die ruim 200 dagen op zee moet overleven. En voor die film Life of Pi kreeg de Nederlandse animation director Erik Jan de Boer samen met drie collega's een Oscar voor de Beste Special Effect. En de Oostenrijkse film Amour van Michael Haneke werd Beste Buitenlandse Film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 En ze zei ook, er bestaat geen twijfel over dat Noord-Korea zelf het grootste slachtoffer zal worden als ze hiermee doorgaan. Het is niet waarschijnlijk dat we vandaag nou een, een reactie zullen krijgen van Noord-Korea. Het is wel zo met Noord-Korea en ook Kim Jong-un, dus de nieuwe leider daar. Uh, eerder heeft aangegeven eventueel open te staan voor uh, eventuele gesprekken over handelscontacten. Dus die weet dat achter de schermen dat nu ingezet zal worden. En de oproep van Park komt nog geen twee weken nadat Noord-Korea zijn derde kernproef had uitgevoerd. Park is de dochter van de vroegere president en dictator Park. Ze beloofde in de aanloop naar de verkiezingen dat ze toenadering zou zoeken tot Noord-Korea als dat land zijn nucleaire wapenprogramma beëindigt.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 Het weerbericht van Weerplaza.nl Beetje bij beetje raken we het winterweer kwijt. Maar vandaag moeten we zeker nog rekening houden met enkele wintersomstandigheden. Zo is het vanochtend lokaal glad door bevriezing en door sneeuwresten. Het zuidoosten houdt daar het langste last van. Velder valt er in Limburg, vooral in het zuiden en midden, af en toe sneeuw of natte sneeuw. In de rest van het land is het vanochtend droog. Vanmiddag neemt vanuit het oosten de kans op neerslag toe. Er valt dan op de meeste plaatsen natte sneeuw en modregen. Lokaal kan het ook nog even sneeuwen, vooral weer in het zuidoosten. De temperatuur loopt op naar zo'n 2 graden in Limburg... en naar 4 graden in het noordwesten van het land. Vanavond trekt de lichte neerslag via het zuiden weg... en dan wordt het overal weer droog, maar het blijft bewolkt. Morgen overdag hebben we dan veel bewolking, vrijwel droog weer... en heel af en toe breekt de zon door. De temperatuur boekt weer wat winst. Het wordt smiddags 4 à 5 graden. Ook woensdag halen we temperaturen van 4 à 5 graden... maar de nachten verlopen nog steeds koud met temperaturen rond het vriespunt. Dat betekent dat het zowel komende nacht als de nacht daarna... lokaal glad kan worden door bevriezing van natte weggedeeltes. ANWB Verkeersinformatie, 19 files. Alles bij elkaar zo'n 70 kilometer. Een stuk minder dan gebruikelijk op maandagochtend. Na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij knooppunt Beverwijk nog 7 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij... Ook een aanrijding op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam Prins Alexander. Daar staat 3 kilometer file, de linker rijstok is daar dicht. En de langste file die staat op de A50 van Arnhem naar Os voor de Waalbrug bij Ewijk, 8 kilometer. Ook vertraging bij de spoorwegen, want tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding en de vertraging meer dan een uur.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 Zeven minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen. Post NL beperkt de reorganisaties. Het laatste nieuws er gaat toch nog altijd 3000 banen weg. Maar er blijven meer sorteercentra open... en meer postbodes in dienst, is zoals het ANP het nu meldt. U hoort daar meer over later deze uitzending. U leest daar straks alvast over op onze website nos.nl. Gaan we eerst naar Den Haag. Want na een weekje reces gaat men daar weer vrolijk verder. Nou ja... Vrolijk. Centraal Planbureau komt deze week met cijfers over de economie. Joost Vullings in Den Haag. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. En die kunnen toch echt niet goed uitpakken? Of toch nog wel? Nee, daar gelooft eigenlijk helemaal niemand meer in. Wel, ieder Kamerlid uh, telt en, uh, de, de, de, de meevallers en de tegenvallers bij elkaar op... en dan ziet het er gewoon niet goed uit. En dat beeld werd ook bevestigd uh, vrijdag door de cijfers van de Euro Europese Commissie. Die presenteerde cijfers voor ons land. Nou, wat zie je dan? Oplopende werkloosheid, nauwelijks economische groei... Uh, en het begrotingstekort komt maar niet onder die 3 procent. Nou ja, Den Haag houdt dus de adem in. En ja, de reacties op die cijfers van, uh, uit, vanuit Europa waren ze meer. Men wacht echt op de cijfers van het Centraal landbureau, want die worden gezien als en nauwkeuriger, en dat zijn nou eenmaal de cijfers waar we hier in Nederland van uitgaan als het aankomt op het maken van beleid. Maar ja, echt heel veel afwijken zitten ze niet van die cijfers van de Europese Unie. Dus kortom, donderdagochtend... Tien uur op de website van het CPB komen die cijfers. En je weet het maar nooit, maar het laat zich aanzien... dat dat moment het epicentrum wordt van de Haagse Week. Ja, iedereen houdt de adem in. Maar toch, eh, Joost, toch kwam wel enige lucht uit Brussel. Eurocommissaris Olly Rehn liet wel uit doorschemeren... dat nou ja, 3% procent voor Nederland... zou het wat flexibel kunnen worden opgevat. Geeft dat dan toch nog wat lucht? Nee, dat klinkt misschien gek. Ik denk dat niemand daar, daar echt heel erg blij van wordt. En dat zou ik wel even, even uitleggen. Want kijk, volgens de afspraken met Brussel, met Olly Rehn... moeten wij in 2013, kortom dit jaar, weer onder die 3 duiken. Nou ja, dat gaat dus niet lukken. We blijven steken op 3,6 Maar omdat we dan zo ons best doen... Eh, gaf hij aan dat hij dus niet al te streng voor ons wil zijn. En als ik zijn woorden interpreteer, denk ik dat hij zegt... nou, voor 2013 zie ik het door de vingers... en in 2014 moet Nederland weer keurig onder de 3 zitten. Maar ja, leg je oor te luisteren bij coalitie... en oppositiepartijen die zeggen, ja, wat Reen ook zegt... het was ons toch niet gelukt dit jaar nog onder die 3% te komen. De begroting staat al vast, het jaar loopt al. Het enige wat je dan nog kan doen... Uh, ja, om heel veel geld binnen te harken is eigenlijk niet eens bezuinigen, maar de lasten verhogen. Gewoon de BTW met zeg 4% verhogen, nou ja, dat wil echt uh, helemaal, helemaal niemand. Dus kortom, uh, we hoeven uh, van Brussel niet dit jaar onder de 3% te zitten, maar dat waren we toch al niet van plan. Dus ik denk dat de discussie donderdag ook niet zal gaan over 2013, maar heel veel over 2014. Ja, nou ik durf het dan bijna niet te vragen Joost, maar uh, dan moeten we dus nog extra gaan bezuinigen. Ja, want, want Olly Reen zei, zei vrijdag: van ja, uh, voor, voor, uh, voor Nederland 2014 ook 3,6 procent. Nou, dat is 0,6 procent te veel. Dat is ongeveer 3 miljard euro. Kortom, als het CPB. On ook ongeveer zo rond die 3,5% begrotingstekort uitkomt... moeten wij dus voor volgend jaar 3 miljard extra bezuinigen... bovenop die miljarden die al zijn afgesproken in het regeerakkoord. En dat moet dan ook snel gebeuren, want op 30 april... wil Brussel wel weten hoe, wat wij ongeveer volgend jaar gaan doen. Dan moet de begroting op hoofdlijnen worden ingeleverd. Ja, en dan moet het kabinet dus snel aan de slag. En dan denk jij, 30 april, die datum komt mij verrassend bekend <lacht> voor. Ja, dat is de applicatie. Nou, daar wordt ook heel hard aan gewerkt door het, door het kabinet. Dus het wordt de spannende tijden. Ze hebben natuurlijk ook totaal geen zin in een begrotingsruzie in de aanloop naar de applicatie toe. Nee. Dus de hoop zal zijn dat het Centraal Planbureau iets dichter bij de 3% blijft dan de, uit, dan de cijfers vanuit de Europese Unie. Goed. Nou, vorig jaar rond deze tijd, um, ook CPB-cijfers, aanleiding voor de coalitiepartijen toen, VVD, CDA en uh, PVV-gedoog, partij zich terug te trekken in het Katshuis. Komt er weer zo'n ronde? Nou, uh, ze, ze in het katshuis zeker niet. Want daar nee. willen ze niet meer gezien en, worden. Niet met is, en, en niet met de PVV? En niet met de PVV, dat is u net voor de beeldvorming. Ja, en omdat de PVV dus geen gedoogpartij meer is, uh, kan het kabinet de ministers het probleem zelf oplossen. Dus het wordt gewoon onderdeel van de begrotingsbesprekingen in de aanloop naar Prinsjesdag. Maar goed, het betekent wel extra bezuinigingen. Dus we kunnen de fracties van. Partij van de Arbeid en VVD niet helemaal negeren. Ze zullen toch op een of andere manier bij betrokken moeten worden. Maar goed, de inzet zal niet zijn om ergens uh, apart te gaan praten... met journalisten voor de deur. Dat willen ze echt voorkomen. Dat verergert alleen maar het crisisgevoel in het land. Maar uh, ja, deze begroting voor 2014... wordt wel weer de volgende test voor het kabinet Rutte 2. Ja, maar goed, Joost. De, de roep om de zaak niet kapot te bezuinigen... wordt toch ook wel steeds luider, hè? ook vanuit het bedrijfsleven. Maar dat, dat zit ja, er dan klopt. gewoon niet ja. in. Nou ja, kijk, je merkt wel uh, aan, aan, aan, de Partij van de Arbeid heeft er sowieso vanuit natuurlijk, hun verkiezingsprogramma ook niet zo behoefte aan. Ook bij de VVD proef ik enige bezuinigingsmoeheid, maar ze hebben het nu helemaal afgesproken. Uh, ja, we, we willen onder die 3% zitten. Dus ik ga ervan uit dat ze dat voor volgend jaar gewoon gaan realiseren. Als we dat niet doen, ja, dat zou wel heel spectaculair zijn. We horen je veelvuldig, Joost, vanuit Den Haag de komende week. Deze week dus, donderdag dus, die cijfers van het CPB. In Frankrijk is dit weekend de jaarlijkse landbouwbeurs begonnen. Het is uh, met meer dan een half miljoen bezoekers de grootste ook van Frankrijk. De Salon d'Agricultuur is geopend door de president François Hollande... en wordt dit jaar overschaduwd door de Paardenvleesaffaire. Op de landbouwbeurs zie je bijna alle facetten van de vleesverwerkende industrie. Althans, de legale facetten. Iedereen zet zijn beste beentje voor. De prachtigste beesten zijn van stal gehaald. Maar toch kan niets verbloemen... Dat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 Hoeveel kilo vlees levert zij straks van die top? Ze kunnen met 400 kilo C'est Maar de consommateur, komt peut de consument. c'est le etiket. De consument kan straks uit de etiketten afleiden dat het Mabet is geweest. Zeg maar gewoon consumentum, want we kijken hier naar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 Natuurlijk heeft hij gisteren ook geluisterd naar president Hollande tijdens de openingsspeech. Die kondigt aan dat zijn land zich binnen Europa sterk wil maken voor betere etikettering van vlees. Je à terme il y obligatoire sur les viandes qui uh, sont insérées introduites dans produits Verplichte etiketten voor vlees dat verwerkt wordt in kant en klaarmaaltijden. Dat wil de president. Maar boer Patrick verwacht er niet veel van. Je hebt altijd mensen die willen geld verdienen zonder de contract te Zolang er met fraude geld valt te verdienen, zegt hij, blijft het probleem bestaan. En dus zijn consumenten afhankelijk van een goed waarschuwingssysteem. En als dat niet goed werkt. Dan kunnen ze alleen maar hopen dat ze tijdig kunnen zien dat ze niet het vlees eten dat op het etiket vermeld staat. Een wat ouder echtpaar heeft een behoorlijke rompvlees op het bord. Ze steekt een hoef uit, zo te zien is het varkensvlees. Dus de eetgewoontes niet veranderd na het schandaal. Oh, Alles comme d'habitude, du bœuf, du chmagne, du n'importe. C'est du, pôr, vous? du oui. Et vous êtes sûr? Non, je suis, je suis, je suis je pôr, oui. Eetgewoontes niet aangepast na de hele affaire. Ze hebben vertrouwende boeren.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 rondlinken vanaf de landbouwbeurs in Parijs. Straks uitgebreid gesprek met Dana Linsen... filmrecessent over de Oscar-uitreiking vannacht. Zij vond het wel verrassend. Blijft u luisteren. Eerste verkeersinformatie. John Bakker bij de ANWB. Met inmiddels 24 files, alles bij elkaar zo'n 85 kilometer... nog altijd zo'n 60 kilometer minder dan gebruikelijk. Wel een paar ongelukken en daardoor loopt het vast op de A9... van Alkmaar naar Amstelveen bij Heemskerk, 7 kilometer... Inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij. Na een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... bij Rotterdam Prins Alexander, 3 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht. De langste file nog altijd op de A50 van Arnhem naar Os... voor de Waalbrug bij Ewijk, 8 kilometer. En na een ongeluk op de A50 van Os naar Eindhoven... bij Veghel Noord, 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Wat wil PostNL met PostNL? Cijfers zijn net bekend geworden. Mark-Robin Visser heeft ze en gaat daarmee dan het sorteercentrum in Nieuwegein in, Mark-Robin? Ja, ik sta hier net met teamcoach Wil Bos. Staan wij even te kijken naar uh, ja, wat het nieuws wat, uh, wat dus net bekend is geworden. Er gaan nog 450 tot 650 postbodes uit. En uh, reorganisatie gaat totaal 2700 tot 3300 banen kosten. Meneer Bos, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Ja, zeg maar goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat vindt ja. u ervan? Uh, nou, best wel verrassend. Ik uh, begrijp dat er... Uh... Ja, minder uh, postbouwers het bedrijf uh, hoeven te verlaten. Dat uh, vind blijven ik... ook meer sorteercentra open, lees ja. ik? Nou, dat vind ik in ieder geval positief. Zeker voor mezelf. Ik ben uh, procesmanager hier op het sorteercentrum. En net uh, een maand of acht terug begonnen. Ja. Vanuit het bezorgen. Dus ik ken een hoop postbouwers. Dus ik ben best wel blij voor hun. Een... U bent procesmanager? Ik ben procesmanager, Dan gaan wij hier vanochtend samen eens even het procesmanager. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou, ja, uitstekend. Gaan ja. we doen. Ja, okay. hartstikke goed. Tot straks naar achter. Visser, dus bij dat sorteercentrum in Nieuwe Gein, topvrouw van uh, PostNL... spreek ik na acht uur over de cijfers en over de reorganisatie, die dus wel opnieuw wordt opgestart. Argo heeft de Oscar gewonnen voor Beste Film. De thriller van regisseur Ben Affleck is gebaseerd op ware gebeurtenissen en vertelt het verhaal van de geheime reddingsoperatie van zes Amerikanen die vastzitten in Iran. Het is een miracle om ze uit te What are we watching? I got an idea. They're a Canadian film crew for a science fiction movie. You need a script? Argo. Science fantasy adventure. Loanscape. Mars. Desert. They need an exotic location to shoot. You need a producer. If I'm doing a fake movie, it's going to be a fake hit. You don't have a better bad idea than this? This is the best bad idea we have, sir. En Argo won hem dus, die Oscar voor beste film. Dana Linsen, goedemorgen. Goedemorgen. Helemaal wakker gebleven? Nou, het blijft altijd wel eventjes uh, vechten tegen de slaap. Maar aan de andere kant, ik vond het een hele, hele spannende en enerverende... want vooral verrassende Oscar-nacht. Dus dan uh, na elke commercial break uh, wrijf je de slaap wel weer uit de ogen. En dan gaat het weer even. nu een sterke koffie erbij. En was Argo dan nog een mooi hoogtepunt? Het zat Ik had er had natuurlijk het, een beetje in, maar het was niet ja, dé gedoodverdheid. Het was eigenlijk uh, vrij laat was het, een, uh, was het een favoriet geworden. Zero Dark Thirty gold heel lang als favoriet, maar die was uiteindelijk uh, te controversieel. De film over uh, de jacht op Osama Bin Laden en alle martelscenes. Ja, kreeg helemaal niks, um, hè? Nou ja, een klein is dan uh, Precies, dus dat was eigenlijk een teleurstelling... Want Zeker Amerikaanse critici hadden gedacht... Catherine Bigelow gaat het uh, succes van de Hurt Locker wel uh, even naar. Maar ik had gedacht dat het veel meer een, uh, een uh, nek-aan-nek-race zou worden... tussen Lincoln en Life of Pi. Um, Spielberg versus Ang Lee. En eigenlijk is Lincoln toch de grote verliezer van de Oscar gewonnen. En Ang die de regie Oscar won, die, nou ja, die heeft zich dan nog een beetje overeind gehouden. Maar als je kijkt naar films die 11, 12 nominaties hadden en dan nu Argo met uh, drie, Life of Pi met vier. Dat zijn eigenlijk niet hele grote nummers. Dus het is nogal verdeeld. Ja We hebben er wel eerder over gehoord, over Argo. Want het, ja, het is toch wel terecht. Het is een hele spannende film. Die film heeft iets. Achteraf bezien is het natuurlijk helemaal, uh, helemaal goed te verklaren. Want het is een film die gaat over recente... ...Amerikaanse geschiedenis, de gijzelcrisis in Iran in uh, 79. Maar hij gaat ook over film, hij gaat ook over Hollywood. En uiteindelijk kijkt Hollywood natuurlijk naar niets zo graag... ...als Hollywood. naar zichzelf, want ja. dat is ook eigenlijk de lol van die hele Oscar... Uh, ...het hele Oscar-circus. Dus achteraf bezien, is het wel te verklaren. Het is een beetje politiek, maar het is veilige politiek. Het is niet zo, uh, zo heftig of baanbrekend als misschien Zero Dark Thirty. En het is uiteindelijk ook een enorme feel-good film. Dat is ook de reden waarom denk ik veel mensen er een kritiek op hebben geuit. Maar uiteindelijk uh, ja, Ben Affleck stond daar met uh, George Clooney, die de film mee had geproduceerd. Dus ook een triomf voor acteurs die films maken die ze graag willen, willen spelen of willen laten zien. Ja, Clooney is daar succesvol. Mee. Mee, maar ook die andere rol die, van hem. Precies, die, die manifesteert zich steeds meer als producent. En dat zegt misschien ook wel iets over verschuivende uh, verhoudingen in Hollywood. Ja. Dan Life of Pi uh, won dan niet de Oscar uh, voor beste filmen. Wel beste regisseur, Ang Lee. En nog een paar andere Oscars ook. Ja. Dan toch misschien de winnaar wel? Nou ja, het is altijd is het natuurlijk beste regie of, of beste, uh, beste film. Vaak gaan ze ook uh, hand in hand. In die zin was Argo ook verrassend... omdat hij niet een uh, regienominatie had. Voor Ang Lee was het zijn tweede uh, Oscar. Want hij heeft natuurlijk ook al met Brokeback Mountain ooit uh, in 2006... Gewonnen. Um, het is de eerste 3D-film die een Oscar wint. Dus wat dat betreft ook allerlei nouveautés die, die meteen in de, in, de, in de boekjes voor de quizjongetjes kunnen worden bijgeschreven. Ja, en die waren. special effects van, dus, van Erika de, de Boer, de nou ja, en dat dus, ja. Dan dan Op dat moment worden wij weer helemaal uh, glimmend van trots <laughs> in Nederland. Want dan hebben wij ook iets gewonnen. Ja, Live of, of Pie. Dus die jongen in die boot met die tijger. He, voor wie het nog uh, niet gezien heeft. Ja, dan Lincoln, uh, de grote verliezer, zeg je van Steven Spielberg. Oh ja, Behalve Daniel, Daniel Day-Lewis. Ja. Die de derde keer, en dat is ook alweer Oscar Nieuws... een Oscar voor beste Mannelijke Hoofdrol heeft gewonnen. Ja, dat had iedereen mijlenver zien aankomen. Want het is een fantastische acteur. Hij wordt door al zijn collega's geroemd als de acteur van zijn generatie. Iemand die zich... Uitgebreid voorbereid, helemaal verdwijnt in een, in een rol. Ook dan bij voorkeur nu weer helemaal met kortgeknipte haren. Uh, Arriveert dus wat hij in niets op die uh, president van de Verenigde Staten meer uh, lijkt. Alle gezichtsbeharingen verdwenen. Um, ja, wat is er over te zeggen? Het is, het is een acteur die, uh, die, die. Het is een soort method actor van, van deze tijd. Die alles laat zien wat hij kan. Aan de andere kant had ik stiekem wel ook een beetje gehoopt... dat Joe Kim Phoenix voor de master zou winnen. Maar mm -hmm. oké, okay, die heeft nog kansen in de toekomst. Ja, yeah, en Christopher Waltz, uh, die Oostenrijker, voor Django Un Unchained. Dat was ook weer, weer zo'n verrassing die dan weer uh, moest worden bijgeschreven. Want iedereen dacht, Robert De Niro is nu wel weer eens aan de beurt om een Oscar uh, te winnen. Maar eigenlijk met min of meer eenzelfde rol als die al in Quentin Tarantino's uh, Inglourious Bastards eerder heeft gespeeld. Namelijk een beetje gekke Duitser. Um, dat herhaalt hij, dat trucje herhaalt hij gewoon. En tot groot, uh, tot groot plezier van, uh, van iedereen. Dus die ja. mocht je op het podium. beste mannelijke bijrol, terwijl hij eigenlijk al een dragende rol heeft in die film. Wat, moet ik eigenlijk zeggen, want het is een Oostenrijker. Dan zei je, uh, toen je hier binnenkwam, het was best een verrassende avond. Er zat oh ja, een, een, een er, lied in over boeps. Er zat een, ja, de boepsong. Ik, ik weet niet of ik het nou verrassend of seksistisch moet noemen... of dat dan meteen weer wordt gezegd, vrouwen hebben geen humor. Maar Seth MacFarlane, de man achter uh, Family Guy... wat toch een tamelijk subversieve animatieserie is... waar je, waar je heel veel plezier bij kan hebben... Die had als rode draad door de avond wat, uh, wat grappen over vrouwen bedacht... dan culminerend in The Boob Song, een lied waarin alle actrices werden bezongen... die ooit hun borsten hadden ontbloot in, uh, in films. Um, Dat is een lang lied. Sommige mensen die hebben daar uh, om moeten lachen, zoals Jennifer Lawrence... die. De Oscar voor beste Vrouwelijke hoofdgevoel. maar ik zag ook bijvoorbeeld Charlize Theron in het publiek echt haar hoofd in haar handen uh, verbergen van waarom moet dit nu? En ik denk dat die vragen nog wel even mag naklinken van moet dit anno 2013 eigenlijk grappig worden gevonden? Mm. Jij vond het niet zo grappig. Nou, nee. met al die andere grappen erbij, het is kansmaakvoller. Ja, precies toch de moeite waard. Hebben we Michelle Obama al genoemd? Nee. Ja, die hebben we al een pakje okay, gehoord, deze uitzending. Maar, hoor. Maar dat was natuurlijk dat de klap op de vuurpijl. Ja. Dat, dat, dat Jack Nicholson een soort speciale uh, guest presenter aankondigde en dat er werd overgeschakeld live naar het Witte Huis, waar Michelle Obama uiteindelijk dan uh, mocht voorlezen wie die, uh, die beste film-argo... Uh, uh, had gewonnen. Dat is niet eerder vertoond. Ik vroeg me ook meteen af, zouden ze dat bij een andere film ook hebben gedaan, die wat minder uh, voor de hand lag. Maar natuurlijk dit, daardoor zijn die Oscars niet meer te vergeten. Nee, Witte Huis laat trouwens weten via Twitter dat uh, Michelle Obama gevraagd is en zij zelf niet heeft gevraagd om, dit te, om dit te doen. Zo hoort dat ook. Dana Linsen, dankjewel. Je mag. Gaan slapen. Okay, Het NOS Radio en Media Overzicht. met Renate Evers. Naast de lijst van winnaars en foto's van de mooiste jurken op de rode loper... waren dus over de Oscars op de website van CNN ook foto's te zien... van de mooiste Oscar-momenten op het podium. Zo zie je een elegante Charlize Theron... die samen met Channing Tatum danst op The Way You Look Tonight. En de Belgen treuren, want die grijpen alweer naast de felbegeerde filmprijs. Zo meldt het de standaard. De film Dood van de Schaduw mee naar de Oscar voor beste korte film. Maar de winnaar in deze categorie is Curfew. Documentaire The Gatekeepers van Israëlische makelij, maar met Belgische hulp gemaakt... die gaat ook al met lege handen naar huis. Ik hou van Italië, maar schaam me voor de politici. De kop op de voorpagina van de Volkskrant. Het is een van de vele negatieve reacties van Italiaanse kiezers... in Cisterna di Latina en Rome... die stemmen voor de parlementsverkiezingen in het land. Als de centrumlinkse Partido Democratico wint... is er hoop voor de Italiaanse homo, is op de gayside.nl te lezen. Leider van deze partij is een van de weinig Italiaanse politici... die zich de afgelopen maanden heeft durven uitspreken... over het mogelijk maken van het homo -huwelijk. En wilt u weten waarom er ook alweer verkiezingen in Italië zijn, dan kunt u het beste NRC Next bij de hand pakken. De krant heeft de antwoorden op deze vraag voor u op een rij gezet. De hoeveelheid drugsafval dat gedumpt wordt... is de afgelopen jaren explosief gestegen... en loopt de spuigaten uit, zegt Staatsbosbeheer in de Telegraaf. Volgens de Natuurorganisatie is de kans reëel... dat zich een ecologische ramp voordoet. Zo werden er in 2011 60 dumpingen geregistreerd. In 2012 ging het om 90. En in de eerste anderhalve maand van dit jaar... zijn er 30 drugsdumpingen bekend. En daar zitten ook lekkende jerrycans en tonnen bij... zo zegt een boswachter in de krant. Gemeente Eindhoven en FNV-bondgenoten willen een CAO... Die voor de de hele regio geldt, met het Financiële Dagblad. De regio-CAO in eerste instantie bovenuit de bestaande cao's komt... moet het voor werknemers makkelijker maken... om van het ene bedrijf over te stappen naar het andere. Het is de eerste keer dat over een collectieve arbeidsovereenkomst... op regionaal niveau wordt gesproken. Dotteren is riskanter dan een hartoperatie. Dat is voor het Algemeen Dagblad het belangrijkste nieuws. Tot dusver is dotteren de meest uitgevoerde behandeling... bij hartpatiënten, maar de kans dat patiënten na die ingreep overlijden... blijkt groter dan bij open hartoperaties. Hoort u later deze uitzending wel meer over. Gisteravond twitterde dan Barto de Boer... Woordvoerder van de gemeente Amsterdam. Burgemeester van der Laan dreigt uit de Partij van de Arbeid te stappen. Sommige twitteraars schrokken zich rot. Shit, het is de van der Laan van Noordenveld, was een van de reacties. Het ging hier inderdaad om een grapje van Amsterdamse woordvoerder... want niet de burgemeester van Amsterdam... maar zijn naamgenoot en burgemeester in Noordenveld dreigt weg te gaan. Ook daar hoort u meer over dit Radio 1-journaal. Net als over de cijfers, de jaarscijfers van PostNL... en de reorganisatie die wordt herstart... Na acht uur spreek ik de topvrouw van Post NL, Herna Verhagen, de bestuursvoorzitter. Blijft u luisteren. Hij groeit als kool en hij groeit ook tegen de klip op, tegen de crisis in. De Nederlandse game-industrie draait al lang niet meer op puisterige jongens in vieze zolderkamertjes. Waar zijn we goed in? Serious Games. Hoe word je succesvol? Heel erg hard werken en een beetje geluk. En hoe blijf je het? Leren om te leren. Deze week van half tien tot half elf in Cairo Goedemorgen Nederland. Serious Games. Serious Business. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Vanavond in tegenlicht zwart geld. 9 uur bij de VPRO op Nederland 2. Kom nu schapruimen bij Macro. 24 spaarwater van 50 centiliter, 50% korting. Dit is Radio 1.